Het is 7 uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal.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 Binnenlandse Zaken schat dat de gratis verstrekking ervan de Rijksoverheid 70 tot 80 miljoen euro kost. In het overleg met de gemeente moet blijken welk deel daarvan voor rekening komt van het Rijk en welk deel de gemeente moet betalen. Een interne website van de provincie Noord-Holland bleek tot vandaag zeer slecht beveiligd, meldt het meld tv-programma 1Vandaag.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 Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Bunschoten, 3 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Afrit-Everdingen... 6 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Bosch kan beter omrijden vanaf E. Oude Rijn over de A27 en de A15. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... zat een file voor zoetewouden drie kilometer...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 Goedenavond, welkom bij het kook- en eetprogramma Manjare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En als u wilt reageren, dat stellen wij zeer op prijs, ga dan naar onze website radiomangiare.nl of stuur een mail naar manjare@ntr.nl. Doe dat zo snel mogelijk, want dan kunnen we die mail nog behandelen tijdens deze uitzending. En op die website radiomangiare.nl vindt u ook de recepten van de uitzendingen de reacties, de mandjare test en andere wetenswaardigheden. Vandaag in Mandjaren vieren wij in tegenstelling tot een groot deel van Nederland de herfst. Of dat de herfst eraan komt. En dat doen wij door appels te proeven met Florian de Klerk, appelteler, man van de Olmenhorst. Dat was je overgrootvader was al van de Olmenhorst, hè? Ja, inderdaad. Lissebroek ligt het. Hartje Randstad, halverwege Amsterdam en Den Haag. Beschrijf Littebroek. dat land goed dus. Ja... De Olbenoors ligt in de Haarnemermeerpolder. En, en de Haarnemermeerpolder is wijd en uitgestrekt. En opeens reizen daar dan uit de verte op heel veel bomen. Ongeveer 60.000 vruchtbomen. Appel en peer in hoofdzaak. Maar ook heel veel andere bomen. Dus omlijstende stukjes bos, bossages, windsingels. En ik vind dat ik het zelf mag zeggen... want ik heb het al zo vaak van bezoekers en gasten gehoord. Daarmee is het een klein paradijs hartje ja. Randstad. staan. Het is een goddelijke plek, het is heel erg mooi. En er staan ook wat huizen op. En dat wekt de indruk alsof er een, een soort leefgemeenschap is. Is dat ook zo, eigenlijk? Als je op de Olmenhorst woont, en de meeste bewoners wonen er inderdaad al een eeuwigheid... dan hoor je in ieder geval bij de Olbenoost gemeenschap en de Olbenoost familie. Ook al is dat in de loop der jaren uiteraard van karakter veranderd. Ja, maar jij bent wat... het hoofd van die familie nu, toch? Ik ben nu inderdaad, in ieder geval naar buiten toe, meneer Olmenorst. Yeah. En intern betekent het dat ik geholpen word, gedragen word, gesteund word... door inmiddels een fantastisch team van prachtige medewerkers. Want we doen met al die mooie dingen in onze omgeving... een grote veelzijdigheid aan activiteiten. Yeah. Die dus ook in belangrijke mate juist over eten en genieten gaan. Dus ik voel me hier wel thuis. Ja, heel goed. Uh, jij mag voor ons straks appels proeven... Of, of jij moet van ons appels proeven en dan moet je zeggen wat je ervan vindt. Uh, die appels hebben we niet bij jou gehaald, even voor de duidelijkheid. Want dat wilden we toch wel heel strikt scheiden. We gaan het ook over paddenstoelen hebben met Edwin Flores. Hij is een man die alles van paddenstoelen weet en er zelfs een prachtig boek over schreef. Uh, Chris Baeema, onze verslaggever, onze mobiele man, die ging naar de Mensa. Dat is waar studenten vaak eten, het begin van het studiejaar. Uh, en kookboeken vanuit Jona Freud, die legt drie recepten van appeltaart naast elkaar. En Jona, wie houdt er nou eigenlijk niet van appeltaart? Ooit iemand ontmoet die. Nee, eigenlijk nog nooit iemand ontmoet die niet van appeltaart houdt. Nee, nee. altijd lekker. Het is iets heel Hollands ook. Dat is ook wel leuk. Florian, ik heb ook de Holland appeltaart gemaakt. Hoe is jouw relatie... Uh, me, af, uh, uh, Edwin, hoe is jouw relatie met, uh, met appeltaart? Ja, appeltaart hoort gewoon bij elke verjaardag. Dus uh, het is altijd een verjaardagstaartje voor mij. M hoe heb jij het liefste appeltaart? Uh, met veel noten erin en veel appels. Dus een goede mix uh, appels en noten. Dat vind ik lekker. Ja. Florian? Ja, dat is een mooi onderwerp. Want we hebben al vijf jaar bijna... Nee, vond vond wordt het vijfde keer, het appeltaart festijn... tijdens onze Olmenhorst voorjaarsver met Pinksteren. En daar mag ik dus ieder jaar jureren. Dus ik voel me inmiddels wat dat betreft een expert. En het boeiende is dat er ongelooflijk veel manieren zijn... om een prachtig appeltaart te maken. Maar dat het gelijktijdig in de basis ook zo moeilijk is... om het simpele goed te doen, blijkt ons bij dat jureren. Dat is jammer, maar gelijktijdig kunnen we heel veel mensen daarmee ook goede tips... Helaas, dan na afloop geven. Even voor de duidelijkheid, want ik, ik, ik, ik neem je expertise buitengewoon ja. serieus. Maar gaat het gewoon uiteindelijk niet om zo'n hele dikke, lekkere korst? Nee, juist. We bedoel, We eten dat. gewoon even vind, voor. Die vorm, vind... Maar die appels, nee, uh, we horen erbij. We nee. gaan af op die korst. We <lacht> willen die korst. Weet je wat er nou een hele goede van? korst vind ik Dat super belangrijk, klopt. Ja. maar wijk niet te ver af van waar het om gaat. Appel. Er moet ook een goede appel in. Oh, hij is echt een goede appel Weet je wat er heel vaak vergeten ja. wordt in de korst? Een heel klein beetje zout. Ja. En als je een heel klein beetje zout erin doet, is hij meteen een stuk beter. Ja, ja. dat is wat vaak uh, vergeten in taarten. Ja. Een beetje zout, dat klopt. Ja. Hoe wil jij hem het liefst hebben trouwens, Jona? Nou, ik wil ook heel veel korst. Heel maar eigenlijk borst. wil ik, als ik hem zelf maak, voordat hij in de oven ingaat, heb ik al heel veel van die korst op, als ik o, niet oppas. Het beslag, het <laughs> ja. beslag zelf uh, prikkelt ja. jou vooral. Dat ja, vind ik ook al lekker, ja. ja. Je hebt drie recepten naast elkaar ja. gelegd. En straks aan het eind van de uitzending gaan we daar uitvoerig op inzoomen. Uh, we gaan eerst beginnen met appelsproeven, handappels. En dat doen we dus uh, met Florian de Klerk, appelteler, die op het landgoed woont... Dat al door zijn bedovergrootvader werd bestierd. de Olmerhorst in Lissebroek. Uh, eigenaar van die uh, appelboerderij, meneer Olmerhorst mogen we zeggen. Vroeger was er nog een beetje akkerbouw, maar tegenwoordig gaat het echt om de appels en om de, om de bomen eigenlijk. Om ja, de, dat klopt. De fruitbomen. Uh, volgens mij staat nu nu ongeveer iedereen in de startblokken voor uh, de appelpluk. Want Zo dat is, het. Dat ja. is de, deze maand en volgende maand. Helemaal eens. Dat is het hoogtepunt van ons jaar eigenlijk. Ja. De appelplukperiode, de zelfpluk, dat het publiek welkom is. Ieder weekend, maar ook door de week op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Het publiek mag zelf plukken. Ja, dat is, dat, is, dat is groot feest. Dat is voor ons natuurlijk leuk om op die manier onze appels te vermarkten. En ook welkom te eten in de landgoedwinkel en in onze horecafaciliteiten. Maar het is vooral leuk voor de bezoekers... omdat ze op die manier echt zelf kunnen ervaren... hoe moeder natuur uiteraard met onze hulp die prachtige, blozende, lachende appeltjes heeft weten te, te brengen tot dat stadium... dat die begeerige handjes ze heel voorzichtig mogen plukken en mee naar huis nemen. Ik, ik, ik kan het, de luisteraars, bijna misschien... Ja, het is een beetje brutaal, maar ik moet het toch zeggen. Je lacht erbij alsof je zelf een beetje een hele vrolijke appel bent. Ja. <lacht> nee, maar ja, nou, ja. ik weet ja. dat maar graag. Ja. Je hebt ook zo'n beetje die, die warretjes en zo, ja. En hoeveel soorten appels zijn er dan? Glanzend hoofdje. het hoofdje. Ja, het hoofdje. <lacht> nou, hoeveel soorten appels er zijn in het algemeen is natuurlijk ontelbaar. En, en op de omhoorst. Maar op de telen wij... Ik meen op dit moment veertien appelrassen. En natuurlijk zitten daar de standaard dingen bij die iedereen kent. Hè, zoals de Elfse Jonagold. Ja. En de nostalgische rassen zoals de Cox en de goudrinet. Maar omdat wij een biologisch werkend bedrijf zijn... hebben we vooral behoefte aan hele gezonde rassen. Dus rassen die van zichzelf met relatief weinig hulpstoffen... toch tot een prachtig eindresultaat Precies komen. Precies dat je niet eindeloos hoeft te spuiten. Daar gaat het dan om. Precies, Precies. En daarbij geldt dat we een aantal toppers in huis hebben. Ja. En die toppers in huis zijn voor nu dit moment... De Santana, die is inmiddels best goed bekend geraakt. Onder andere omdat hij als extra kwaliteit heeft dat hij zogeheten hypoallergeen is. Met andere woorden, mensen met een appelallergie kunnen in bijna alle gevallen die appel genieten. En dat is fijn, want er zijn 300.000 mensen in Nederland met een appelallergie. Toevallig zit je nu tegenover iemand... Oké. Okay. Ja, dus dan krijg je blaren in je mond en je krijgt allerlei uh, allergische reacties als je je mond, in, uh, je tanden in een appel zet. Ja, en dat kan soms tot bijna levensbedreigend nou, zijn. Nou, je hè? keel gaat dicht zitten. Ja, precies. Dat is heel vervelend. Waarom? Dus de, daar is de Santana dan een uitkomst van. Helemaal super. En die gebruiken wij ook in onze eigen omnarsapeltaart, die we samen met een regionale bakkersketen. Uh, nou, je mag wel zeggen bedacht hebben, want de receptuur ja. is helemaal op maat gesneden. Daar gebruiken we Santana, maar die is er vanaf nu. Tot pak een beet januari. En dan schakelen we over op die andere topper uit de biologische teelt. En die begint ook met top. Die heet Topas of Topaas. En dat is op dit moment ook mijn favoriete handappel. Die zal er nog niet tussen zijn in het uh, te, in, in, te de, proeven. In de nee, nee, want die wordt pas. Maar je noemt eigenlijk nu meteen twee appels. Die, die, laten we zeggen, in de supermarkt kom je die niet zo vaak tegen. Ze worden wel degelijk ook via de supermarkten verkocht. Gelukkig en terecht. Maar dan heb je ook meteen inderdaad het knelpunt te pakken... van hoe introduceer je nou succesvol een nieuw ras. Want onbekend maakt onbemind. Wat ja. boer niet kent, et cetera, die kennen we allemaal. Ja. Maar daar heb je toch hele mooie clubs voor die dat doen, of niet? Want werk je toevallig samen met Willem en Drees? Ja, die, klopt. Ja. Nee, die, ja, bedoel, dat is waar. Een club die uh, direct van de telen uh, de appels naar de supermarkt brengt? Dat is waar. Willem, Willem en, en Drees zijn uit. twee jaar geleden begonnen... met hun prachtige concept. Mm -hmm. En vanaf dat allereerste moment werken wij inderdaad met hen samen. En het gaat met vallen en opstaan. Maar we hebben deze week de eerste appelen van de Olmenhorst... ook weer aan Willem en Drees geleverd. Daar ben ik buitengewoon blij om. Maar het is een, het is een moeizaam, moeizaam maar, iets, onbekende appels. Maar laten we eerlijk zijn, onbekende... Willem en Drees zijn nog heel klein. En de markt is heel groot. En um, voordat we... En ik hoef ook echt niet alle Nederlandse appeleters als klanten ja. hebben. Maar ik moet er wel naar streven natuurlijk... dat in ieder geval iedereen ermee bekend ja. is geraakt. Probeer mij eens uit te leggen als appelteler... wat bepaalt nou de smaak van een appel? Van een goede appel? Ja, nou, naar mijn oordeel... en dan weet ik dat ik niet al mijn collega's daarmee uh, automatisch als fan heb... begint het toch eigenlijk met de grondsoort. Mm -hmm. Niet iedere grondsoort levert dezelfde smaakappel bij hetzelfde ras op. Minstens zo belangrijk is wat wij noemen het behang. Net zoals in de wijnbouw geldt dat als je te veel wilt oogsten... Ja. dat toch ten koste gaat van de innerlijke kwaliteit en dus ook de smaak. Maar, daar valt aan te sturen, en dat is dan het vakmanschap van de teler... en het vakmanschap in Nederland is echt op een heel hoog pijl... Dat beïnvloed je dus met zorgvuldige, afgestemde voeding. En in het geval van biologische stelen betekent dat met organische mest uit, meststoffen uiteraard. Maar toch bijsturen gedurende het seizoen. Omdat je bijvoorbeeld enorme verschillen hebt. Vorig jaar was een matig appeljaar, doordat we zo'n nare bloesemtijd hadden. Ja. En dit jaar was het, wordt het, is het een fantastisch appeljaar. Ook weer omdat Dankzij het dat voorjaar. Nee, we zijn allemaal beïnvloed ja. in onze beleving... door het weer van de afgelopen weken. en ja. Jemig, ik had ook zelfs op weg hier naartoe... Er was hierheen. ooit zon. Ja. Nou, we, hebben bijna we hebben bijna vier maanden zon gehad. Voor mij was het een verschrikkelijk paddenstoel, uh, <laughs> paddenstoeljaar. Jij bent <laughs> meer dol op dit, waar we nu in Ja, geef mij maar uh, een beetje kou en een beetje regen. Ja, en schimmelen. Ja, lekker schimmelen met z'n allen. Maar goed, dat is in de pakken. Maar dan moet je dus op inspelen. Ik bedoel, als door de invloed van de natuur, ja. er verschil is in het aantal vruchten a, a, a, wat aan de boom ja. hangt... dan moet je daar uiteraard maatwerk op leveren, ook in de voedingstoestand van de boom. Want ook dat heeft invloed op uiteindelijk de smaak. Ja. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de rassen zelf. De verschillen in smaak van rassen is enorm. Ja. Ja. Dus wat dat betreft ben ik ook erg nieuwsgierig. Ja, maar je hebt net al gezegd welke, welke rassen jij lekker vindt dat zijn... Uh, vanzelfsprekend ook de rassen die je zelf hebt staan... want anders zou het ook wel heel raar zijn. Zijn er ook van die hele reguliere rassen die we overal tegenkomen... waar je ook nog wel door uh, geprikkeld wordt? Ja, um, van de reguliere rassen is natuurlijk zeg maar die good old koks. De koks oranje, dat is, is gewoon een super ouderwetse smaak, maar wel een hele echte smaak. En, en wat we, en, heeft die en, smaak dan? Probeer het eens uit te leggen. En dat is, dat is het soort van dingen waar, waar ik inderdaad voor val. Dat gaat over aroma, dat gaat over wat in je neus vrijkomt. Dat, dat gaat over... Het gaat altijd over de balans tussen zoet en zuur. Voldoende zuur, want anders komt dat aroma niet vrij. Ja. Niet alleen maar zuur, want dan is het... Geen fijne beleving in mij. Ja. Er, moet, er moet ook voldoende zoet zijn natuurlijk. En dat is rijping. Heel veel appelen worden helaas ook zelden voldoende rijp gegeten. Dat ze niet 100% rijp worden aangeboden is bijna onvermijdelijk. Maar dat is, ook dat is een beetje doorgeslagen in de fruithandel naar mijn beleving. Want ik zag laatst op tv dat die appels gewoon soms, weet ik veel, wel een jaar in, een Koelcel. in, in koelcellen liggen. Is dat nou wel goed voor zo'n appel? Mm. Ik nou, ik een jaar een vind ik ook overdreven. En het is inderdaad waar dat sommige rassen zo goed bewaarbaar zijn... onder die optimale omstandigheden die technisch mogelijk zijn... dat je een periode hebt, en die breekt dus nu ongeveer aan... dat je niet eens meer weet of je nou de appel hebt van de oude oost of de nieuwe oost. Bij, bij een ras als Delicious en Jonagold kan en jij, ben, jij proeft dat toch wel, hoop ik, als superkweker? Ja, nee, op het moment dat je die appel eet, proef je het wel... Maar dat als je is nou koopt, net het probleem. dan weet je dat niet. Precies, precies. En dat geldt ook in de handel. Dus daarin moeten we oppassen dat we niet doorschieten als, als fruitwildsector. Nou gebeurt... speelt het het afgelopen jaar niet, hoor. Nee? De, nee, nee, nee, nee. Want afgelopen jaar was er een relatief kleine oogst. Dus was alles op tijd op. En is iedereen blij met de verse oogst. Maar wat, wat gebeurt er als een appel over de tijd is? Hoe smaakt die dan? Kijk, in de kern is het zo dat een appel op een bepaald moment natuurlijk overrijp gaat worden, hetgeen betekent... dat de, de, de samenhang tussen de cellen steeds minder wordt... waardoor de cellen in op het moment dat je in de appel bijt of erop koudt... de cellen niet meer echt open splijten en het sap eruit geperst ja. wordt... maar dat orde. ze van elkaar afglijden. En, en dan krijg je een Heel Hij wordt meelig, ja. meelig. Ja. Het, het, het, het wordt Kort, kort geformuleerd. geformuleerd, hij wordt vaak meelig, ja. Ik ben ook wel blij dat mijn groenteman nog tegen mij zegt... als ik appels koop, die moet je nog even drie dagen laten liggen in je huis... Precies. Dat, dat is eigenlijk de... wel vrij uniek. Nou ja, ja. dat door we in de supermarkt. Laten we gewoon even gaan proeven. Want uh, per slot van rekening moet dat natuurlijk gebeuren hier. We hebben gewoon gewone appels genomen die je in de supermarkt kunt krijgen, die je in de markt, uh, op de markt kunt krijgen. Ik zie we hebben ze een beetje. Ja, we hebben ze even. Ik moet wel die papiertjes goed laten, ze komen verschrikkelijk. Nee, Het is een blinde proeverij, hè? En we hebben ze een beetje geanonimiseerd. Uh, oftewel dat je niet. Nou ja, ik zie al dat dat helemaal niet werkt bij je. Maar dat je ze niet meteen aan de schil herkent. Mm. En ze worden natuurlijk nu al een klein beetje bruin. Maar dat komt omdat we <lacht> nou, ze niet met, citron... is is niet met zito... dit is oude oogst. Ja, dit is absoluut oude oogst. Echt gewoon, dat me merk je Lelen. meteen. Mag ik ook even een stukje <lacht> ja. proeven? Maar je je appelallergie, pas je wel op? Ja, ik doe. kijk, dan moet je gewoon om de schil heen eten. Oh. En, uh, Als ik niet meer kan praten, moet je bijvallen, hè? Jo, nou, ik heb EHBO, dus... Uh... Oh. <lacht> oh ja. Nee, dat nee, ruikt niet lekker. Wat, wat vinden we hiervan? Flauw. Flauw. Um, duidelijk over zijn hoogtepunt heen. Ja. Edwin die gaat ook proeven nu. Zou ik eens een appel gaan schillen? En... Oh, je hebt een appelschilmachine bij, ja. Ga ja. dan maar even leuk doen. Um, ik eet het, het is maar een klein stukje, maar ik eet het niet eens op. Echt waar? Is het zo erg? Hij is zuur ook, hè? Of, of... Ja, en dat verbaast me een beetje, want... Je, je proeft eigenlijk alleen maar een beetje zuur en flauwmelig. Ja. Er zit geen body in die smaak. Dus we hebben hier te maken met een te zure oude appel. <laughs> Jonah, naar mijn beleving wel, ja. <laughs> Jonas, is omgevingsgeluid niet aan weggeven. Jona heeft hier een appelschilmachine. Ik vroeg me de hele tijd af, wat hebt dat voor zin? Nou, nu zie je het. Ga door met proeven. Maar. In de, ja, de ja, afgelopen tijd heeft zij een appel hebben. geschild. Kun je ook raden wat voor appel dit is? Nou, ik ben een beetje... En Nee, ik ben een beetje onzeker. Ik durf niet te, ik durf niet te roepen. Dit is. die en die. Een, een nee. man mag ook onzeker zijn. Ja, nee. Dat, ik heb tot... daar geen moeite mee. Ja, hoor. nou, dan heb je aan mij een goeie. <laughs> ik heb genoeg dingen waar ik over onzeker ben. Maar zeker over, de over de, de, het ras van deze appel. Ik durf het niet te zeggen. Ik dacht aan de schil: golden Maar daar is die eigenlijk dan te zuur voor. Want golden is van nature een zoetere appel. Maar als dit dus een nadrukkelijk te vroege geoogste Noord-Europese golden is... ja, dan kan het. Want die komt niet tot volle rijping. Nee. Ik moet je inderdaad teleurstellen Is een James Grief is dit. Ha. Klopt wel, hè? Dat ja? is dus wel nieuwe oogst. Dat is dus wel nieuwe oogst. Is dat wel nieuwe ja, oogst? Hoe maar... weet jij dat dan? Op grond van deze informatie weet jij dat dat dan al Ja, nieuw... natuurlijk. Want James Grief is er alleen maar helemaal in het begin van het seizoen. Maar ook James kan veel beter smaken. En deze James... En alle... Vroege rassen hebben een beetje, beetje ouderwets spreekwoord... Hè? vroeg rijp, vroeg rot. Die hebben maar een heel korte periode dat ze Racht. echt goed zijn. En dat is waar we hiermee uh, te maken hebben. Dus deze is al in die korte periode dat hij bestaat... is hij eigenlijk al over zijn tijd heen. Het ja. <kwijls> ja. is een wel keihard leven, zeg. Het is een beetje het leven van een eendagsvlieg. We gaan naar, naar nummer twee. De nummer twee wordt nu door de vakman uit het pakje gehaald... Uh, oh, ik doe ook gewoon mee. Ja, natuurlijk ja. doe jij gewoon mee. Als je wat wil zeggen daarover, is dat ook leuk? Um, ja, ik, ik, ik, ik luister geboeid nog eventjes. Ja, dat mag ook. Dit is in ieder geval één met een beetje kleur. Ja. Rode ro ro wangetjes heeft ja. deze. De smaakbeleving is die vooral zoet. Daar is, daar is een groeiend, groeiend marktsegment voor. Dus ik denk dat deze appel op zich zeg maar in de markt wel degelijk gewaardeerd wordt. Ook al is het niet mijn favoriet, maar het gaat niet alleen om mij. Uh, ook hiervoor geldt dat ik hem eigenlijk een beetje te rijp vind. Hè? Al te ver heen. Hij heeft al wat meligs, hè? Ja, maar dat is toch niet, dat is niet verkeerd? Ik bedoel, sommige appels worden juist uh, mooier als uh, Vooral de oudere appelrassen, als ze een beetje melig worden. Hè? Die echte bewaarappels, kookappels. Die je soms ook wel op de hand kan eten. Ik vind dat niet verkeerd. Vind je deze smaak goed? Ik vind het prima zo. Ja. Ik vind een oude appel soms net zo lekker als een hele knapperige verse appel. Is de kweker niet met je eens? Die gaat nu heel ik moeilijk zitten. Ik ben geen zuchten. kweker, hè? Dat is oh, wel, ik dan, neem dan. Ja, daar vond ik prachtig in die aankondiging. Uh, Teler, sorry. een kweker, ja. maar een kweker tailor, maakt nieuwe ja. rassen. En dat, dat, dat is daar echt maar weinig ja. toevertrouwd. Ja. Ik, ik teel appelen. Ja. En um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben blij dat, dat er ook voor die appelen die dan net een beetje over een heel hoogtepunt heen zijn. Uh, toch een markt is. Um, maar ik mag daar niet naar streven. Nee, nee, nee. Jij, we gaan als, al een beetje, ja. jij als teler uh, moet natuurlijk knapperige uh, uh, mooie uh, appeltjes uh, kweken, telen. Maar, we gaan we uh, de nummer drie? We gaan zo meteen even de cijfers uitdelen. We moeten toch ook een beste uit, uh, uitkiezen? Het is zuchten. Je, je, je slaat je echt zuchten. zuchten. <laughs> Dit was de Jonah Golds. Dat, ja. is een, dat is een mengeling, hè? Dat, dat, er zijn twee rassen in verenigd, dat klopt geldt, dat? Dat geldt voor iedere ras. Oh, dat is voor elk ras zo. Helemaal ja, niet is, kwalijk. Wat dat betreft zijn rassen net zoals jij en ik. We zijn, we zijn afkomstig van papa en mama. Ja. En ja. in het geval van Jonegold is dat wel heel duidelijk aanwijsbaar en, en bekend. Daar zijn Jonathan en Golden Liches verenigd. Dat is al 60, 70 jaar geleden ergens in Amerika als kruising uh, gemaakt. En dat is een van de meest succesvolle appelen van de afgelopen decennia... En um, niet spannend qua smaak. Als die één stadium verser is, heerlijk sappig. Ja. Vooral een beetje zoet, niet spannend, maar altijd betrouwbaar. En dat vinden de mensen fijn. Als nou, ze bijvoorbeeld dat... in een de, in de supermarkt een zak uh, appels kopen. <laughs> Aardappels kopen. Aardappels. Laten we alsjeblieft appelen en aardappelen niet over dezelfde kam scheren. <laughs> maar inderdaad, het, het, het is een heel betrouwbare appel en dat is ja. belangrijk. Ja. Wat Heb jij daar drie? nou uh, bakje drie nog? Bakje drie? Uh, is dit bakje drie? Dat, dat, is, bakje bakje drie. Drie. Nee, dat is bakje drie. Ja. Dat is wel heel is Het is niet aan. een beetje triest dat je naar de markt moet... Uh, of triest misschien een beetje te beladen wordt. Uh, maar dat je gewoon echt voor de, de supermarkt mensen moet gaan telen. Ik, in, in, ik, ik ken toevallig in Doesburg dat ze een... een teeltvereniging hebben waar ze al die oude aardappel... of aardappel, appel... Jezus, je ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar dat ze al die appelrassen weer, die oude appelrassen weer... allemaal willen herintroduceren. Nou, in ieder geval en bewaren. Bewaren, ja. En daar ja. moeten we ja. wel heel blij om zijn. Ja. Ja. Nou, de nummer drie moeten we nu even heel snel behandelen. Lekker die is zuur. zuur. Die is Lekker mij, zuur, noem je jawel, dat? Wel, te zuur voor mij, maar... Ja. Ik vind hem heel, de heel, de heel zinnen, zin. Ik, ik vind appel. hem heerlijk. Ja, jij vindt hem heerlijk. Ja. Smaken verschillen, ik vind hem ook prima. ja. Het is Even de hand in de in. Ja, heel goed. 100 punten. Handgoudrenet, <laughs> ja, ja. want je hebt natuurlijk ook de de moesgoudrenet. Moes, nee, nee, nee, hoor, het is dezelfde appel. Twee? Ja, zeker. Alleen de minder mooie kwaliteiten. De minder mooie kwaliteiten die worden dan zeg maar voor verwerking gebruikt. En met minder mooie kwaliteit bedoel ik dus dat die van binnen precies hetzelfde is. Alleen zijn, zijn jasje is niet zo goed geslaagd. Zijn precies. schil is niet zo top. En dan wordt hij daarvoor precies. Uh, verkocht, ja. bewaard enzovoort. Ja. Dus deze heeft gewonnen, denk ik? De, de hand verhoudt net. Voor wat net. betreft, ja. Hij is op dit moment het meest spannend. Ja. Ja. En trouwens, als ik eerlijk ben, van die drie rassen... denk ik dat ik dat, ja... Sowieso wel vond. Ja. Ja. Ja. Ja. Ook al of hij naar oud is of, of niet. Maar let op, hij, hij redt het niet tegen mijn persoonlijke favoriete Santana Topas. Absoluut niet. De, uh, dat gezegd hebben Ja, we. zeker ja. weten. U kunt uh, thuis uh, de uitslag nalezen op onze website. Uh, RadioMangiari.nl We praten straks door. komt er ook nog appeltaart voorbij. Dus kortom, de appel is nog niet weg uit deze uitzending. Maar we, we stomen nu moeiteloos door naar de paddenstoel. Uh, jij hebt, Edwin uh, Flores, hebt al een paddenstoel gesneden... want jij bent voor ja. ons vandaag eigenlijk gaan plukken. Uh, ja, dat klopt. Of een beetje voor jezelf ook, denk ik. Maar wat, wat, wat kun je nu uh, in, de, in dit jaargetijde eigenlijk plukken... als het om uh, paddenstoelen gaat? Uh, aan eetbare paddenstoelen zijn er op dit moment... een stuk of twaalf eetbare paddenstoelen... die uh, je ja, gemakkelijk in het bos zelf kunt gaan plukken. En wat zijn, wat zijn de hoogtepunten daarvan? Uh, de, de, voor mijzelf zijn het de, de kanterellen, de, um, de eikhazen, de biefstukzwammen, de champignons, um, ja, noem maar op, uh, russelaars. Ik pluk verschillende soorten paddenstoelen. Wanneer is die... Want jij, jij hebt een bedrijf, Casa Foresta. Ja. Jij, jij geeft workshops, paddenstoelen uh, plukken. Je ja. gaat met mensen het bos in, je ja. wijst ze wat wel en wat niet. Je ja. hebt een, een prachtig kookboek gemaakt. Het paddenstoelenboek is niet echt een kookboek, maar het gaat over paddenstoelen. Ja. En er staan recepten ja. uh, in met paddenstoelen. Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Jouw leven wordt beheerst door paddenstoelen? Nee, mijn leven wordt beheerst door eten uit de natuur. Ik uh, mag graag met mijn mandje door het bos of veld uh, huppelen. Klinkt dat romantisch. Op, ja, is het ook. <lacht> Zo ziet het er <lacht> ook uit, ja. <lacht> ik bof ook, hoor. Ja, ja. Al huppelend uh, pluk ik, uh, ik eetbare planten, bloemen, bessen, vruchten en paddenstoelen. En moet je daarvoor in die hele wilde ruige natuur zijn... waar ongeveer nog twee vierkante meter van in Nederland zijn? is Of kun je dat ook gewoon in, je, in, in de dagelijkse omgeving... Stad of platteland. Maak ja dat hoor, uit. je kan gewoon in je, in je eigen plantsoen kan je goed paddenstoelen zoeken of uh, vruchten. Maar ook in het bos. Het Amsterdamse bos is een uh, goed sprokkelgebied. Ja. He, we zitten nu in Amsterdam, maar ook hier in de Artis. Hier aan de overkant kan je gewoon heel goed uh, je eigen potje jam plukken zeg maar. Ik ben een keer gebeld door iemand die een breukele truffels had gevonden in haar tuin. Dat ja. kan, de hertentruffel. Dat vond ik heel bijzonder, en, maar, ja. Je ja. moet eigenlijk gewoon weten van waar je moet zoeken, hoe het eruit ziet... en precies, dan, en dan ja. komt het allemaal goed. Ja. Nou, Als het over paddenstoelen gaat, <kliek> gaat het eigenlijk al heel snel over de giftige paddenstoel. Het ja, grootste ja, gevaar voor de mensheid. Ja. Is dat eigenlijk terecht, die angst? Nee, die angst is uh, ongegrond. Ik weet ook niet uh, precies waar die vandaan komt bij de Nederlanders, maar um, ja, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant zijn we heel lang de grootste paddenstoelkekers hier geweest... op het gebied uh, van de champignon. We zijn ook kenniscentrum in Nederland met betrekking tot het kweken van paddenstoelen. Uh, maar we, we zijn bang om naar het bos te gaan om paddenstoelen te plukken. Als je naar het zuiden gaat, België, Duitsland, Scandinavië, Ozeana. Polen. Polen. Ik komt net ja. uit Slovenië en Kroatië. En daar staan ze met bakken paddenstoelen aan de kant van de weg. En iedereen is enthousiast. Maar het is ook natuurlijk zo dat je ze hier niet mag plukken zeggen ze? Bij nee, ons, uh, dat ik is moet, Ik moet heel niet, even iets onder mij, want er is uh, verkeersinformatie. Oké. Okay. Met vooral nog vertraging op de A2, utrecht Den Bosch. Na een ongeluk daar bij de afrit Everdingen, vloog een auto over de kop. Er zat zes kilometer vanaf Nieuwegein-Zuid. En Omdat er drie rijstroken dicht zijn, heb je maar één rijstrook over... en is er veel vertraging. Het is dan ook verstandig om vanaf het Oude Rijn om te rijden. Dat kan via de A27 en de A15. Dit is Manjare op Radio 1. Wij zitten midden in de uitzending van Mangiare. Ik krijg nu een paddenstoel voorgeschoteld en een paddenstoelenboek. De grote paddenstoelengids voor onderweg. Het is ook heel handig om bij je te hebben als je paddenstoelen gaat plukken. Ik praat met Edwin Flores. Hij is bioloog met een enorme liefde voor eten uit de natuur. Heeft u ons net uitgelegd dat hij met zijn mandje de wei inhuppelt. <lacht> en, uh, ik dacht nog, nou, zo'n zo paddenstoelenman heeft vanzelfsprekend geitenwolle sokken... maar dat is helemaal niet waar. Nee, dat klopt. Jij bent gewoon een hele hippe paddenstoelenplukfiguur. Nou, niet echt beetje hip, een toch? beetje hip mag ik wel zijn. Maar vertel eens over dat het verboden, zijn, dat het verboden is dat, het, dat je in Nederland paddenstoelen plukt. Nou, het is zo. Als je op gebied plukt van uh, staatsbosbeheer of natuurmonumenten... die hebben gewoon bepalingen dat je niet mag plukken. Ja, of het nou bosbessen, bramen, vlierbessen of wat dan ook is. Of twee paddenstoelen. Niks mag je plukken. Niks mag je plukken, want dan valt het direct onder de stroperijwet. Ja, dan ben je strafbaar. Mm -hmm. Maar als je je eigen moestuin hebt... of je plukt wat uit het plantsoen van de gemeente of of of. Ja, je kent een particulier groot ja. grondbezitter. Die zijn er voldoende nog in Nederland. En die zegt van, joh, je mag hier je paddenstoeltjes plukken als je er zin in hebt. Zoals ik dat doe in Arnhem in de Sonsbeekpark. Ik heb met parkbeheer heb ik daar een afspraak over. Dan is er eigenlijk geen veldje aan de lucht. Maar je moet toestemming vragen en als je toestemming hebt, dan kan je plukken. Heb je nee. geen toestemming, dan nogmaals valt het onder stroperijwet. En dat is het enige wat, uh, uh, wat er met betrekking tot paddenstoelen plukken geldt. Maar heb je dan, dan er ook daarmee automatisch die relatie met die angst voor de giftige paddenstoel? Want het zit daarmee gewoon eigenlijk niet eens zozeer. Uh, al weinig ingebed in onze cultuur, maar het wordt er zelfs uitgeramd, als ik het zo mag zeggen. Nou ja, kijk, het woord zegt het al: hè? het is eigenlijk een smerig woord, een paddenstoel. Een stoel waar een pad op heeft gezeten of op zit. <lacht> ja, en uh, onderschat de, de, de, de invloed van sprookjes niet, hè? Precies. En dan je gaan stippen. we naar het we zijn liedje allemaal van. Is uh, met een giftige paddenstoel grootgebracht? Van kabouter spillebeen, die dondert van een, uh, een giftige paddenstoel af. Dat zijn allemaal dingetjes die we als twee, driejarigen ingeprent krijgen. Maar en laten we wel zijn. Er gaat, gaat toch één los. keer per jaar ook wel iemand dood aan het eten van giftige Laat paddenstoelen? Laat ik het zo zeggen, in Nederland gaat er maar gelukkig één iemand dood aan, aan het, eten het, eten het eten van giftige paddenstoelen. In Italië uh, zijn vorig jaar 19 mensen in het ravijn gedonderd bij het plukken van porcini. Die mensen waren zo gretig dat ze een paddenstoel zagen aan het, het einde van de gegeten. ravijn. Ja, en naartoe huppelden met hun mandje, net zoals ik... En uh, een stap te ver hebben gezet. Ja, dat zou wel... in Nederland nooit getolereerd worden. Hè? Als, als, dan zou er al meteen een verbod komen op paddenstoelen. Op in de bergen op, op, op. paddenstoelen zoeken. Ja. Dat is in Nederland heel moeilijk. Hè? Ja, ja. Nou ja, ja, Nederland kijk, heel het is, kijk, is natuurlijk sowieso heel, heel video, erg hè? maf in <laughs> Nederland dat je... Als je het park of het bos ingaat, dat er een groot bord staat. Van je mag hier alleen maar zijn als de zon op is gegaan. En als hij naar beneden is gegaan, dan moet je weer weg zijn. Je moet ja. op de paden blijven. Je mag niks meenemen uit het bos. Ik bedoel, dat is toch vreemd? Een bos maar... is toch om van te genieten, om, om, om te zijn, om te ervaren, erg, ja. om te plukken, ja. Om, om ja. Ik wil nog één ander verhaal verhelderd krijgen ja. door je. Want ik heb ook altijd begrepen... dat als je een paddenstoel maar afsnijdt boven de grond... dan doe je, gebeurt er eigenlijk niks. Het is net zo goed als een appel van een boom afplukken. Jona, wat betekent. heb jij toch? goede vragen. Ja. Is, dat, is dat inderdaad waar of niet? Um, het is helemaal correct wat je zegt. Zelfs, ik ben aangesloten bij de Mycologische Vereniging. Ook daar stellen ze de vraagtekens van ze weten het niet. Het is precies het de, de, hoe Hoe heette jouw Santana topas? Dat was het appeltje wat je zo... Uh... Dat zijn twee verschillende. Twee, ja, ja. twee okay. verschillende. Nou ja, dat maakt me. niet uit. Ja. Um, waar het om gaat is, is, als je het appeltje van, het boom, van de boom plukt... dan uh, help je de appel eigenlijk, of de boom. Hè, want je Correct. Vers, Correct. Je, je verspreidt het zaad, uh, noem maar op. En zo geldt het eigenlijk ook met paddenstoelen. Niet dat je de sporen verspreidt, maar... Een vrucht komt niet voor niks boven de grond om eigenlijk geconsumeerd te worden. Ja. En dat zie je ook met die paddenstoel die ik bij jou neer heb gelegd. Dat ja. is een weidechampion. Je moet hem even omdraaien, dan zie je al. Hij is nog helemaal niet open, maar dan zie je eigenlijk allemaal kleine gangetjes ja. van wormen. Ja. Dat zijn allemaal parasitaire wormen die al in deze paddenstoel zitten. Nou ja, ik bedoel, uh, zo werkt de natuur. Als je de appel niet bespuit, dan zit er ook heel snel een fruitvlieg die zijn eitjes erin uh, ligt. En dan heb je ook wormen in je appels. Ik bedoel, er is niks, Er is altijd een tekenfilmpje waar een worm uit de appel komt. Zo geldt het ook voor paddenstoelen. Ja. Vruchten zijn er om gegeten te worden. Maar dan nou. moet je ze dus afsnijden boven de grond paddenstoelen. Uh, afsnijden of uh, de uitrukken uit de grond. Het maakt niet maar uit. Dat maakt niet uit. Nee, want het, de, de eigenlijke schimmel, hè, dus het ja. mycelium, de schimmelraden, is verweven met uh, voedingsstof waar die. Ja, zich in gepenetreerd heeft. Het is of een boom, of het is de aarde, of het is... Uh... Er zit een netwerk van schimmeldraden door het weefsel waaruit het precies, staat. Dat ja, precies, ja. Of de boom ja. is, of de aarde, ja. de humuslaag. En als ik dan het boek, uh, boek, wat betreft Giftig, nog eventjes... Uh, die, uh, heb ik dan de spelregels uh, uh -huh. streng doorgelezen. Uh -huh. En wat mij vooral is bijgebleven, is dat van die hele kleine paddenstoeltjes... Uh, daar kan nog wel wat verwarring over bestaan. Soms lijkt het op een champion en dan blijkt het toch weer zo'n heel vervelende, nou, giftig kreng te zijn. Wat ik in dit prachtige boek heb beschreven is... Hè, je zei het al, de spelregels... pluk nooit paddenstoelen die nog in de hoed zitten. En dat heb ik ook uh, met deze champignon, die wijde champion wil ik dat ook eigenlijk aantonen bij jou. Als je het boek openslaat bij uh, uh, het veldboek, wat ik je heb gegeven... is het eerste tapje, zie je daar de knol ammoniet, die ja. witte. Ja. Nou, als je die jonge vorm ziet, dat lijkt eigenlijk op, op een champignon. Als je het tweede tapje openslaat... Oh. Ja. ja. Het Bruna-bonnetje volgens mij. Dan zie je daar de champignon. Ja. En als je terugbladert, dan zie je eigenlijk een identieke paddenstoel. Voor de leek dan. Ja. Nou, wat ik heb gedaan. Voor mij ook, inderdaad. Ja, ja precies. Ja. Met dit boek. Ja. ja, bijna. Voor de leek dan. Wat, wat ik heb gedaan met dit boek is. Uh, ik heb hier twintig paddenstoelen in, uh, in beschreven. die eigenlijk niet te verwarren zijn met giftige paddenstoelen. Mits je de spelregels hanteert. En een van die spelregels is: pluk nooit een paddenstoel. die nog helemaal in de hoed zit. die je niet helemaal kan determineren. Want dat. Je zei, helaas ja, overlijdt elk jaar één persoon hier aan het plukken van paddenstoelen. Dat gebeurt namelijk als je paddenstoelen plukt die je niet kan determineren. Juist. Die zijn of aangevreten door beesten, of zijn nog in zo'n jong stadium... dat je niet precies kan weten wat het is. Ja. Je moet het een beetje gokken. Dan neem, je zeker, dan neem je een zeker risico. Ja, mensen worden gretig, zien een veld met uh, champignons. Plukken ook die uh, kleine kopjes, want dat kennen ze uit de blauwe bakkie van de supermarkt. En vergeten dan goed te determineren en gaan dan de mist in. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor ook tot de categorie die alleen maar de blauwe bakjes kent. Mm -hmm. Maar jij hebt voor mensen zoals ik, mensen met een balkon en verder weinig verstand van de natuur, heb jij nu een soort groeibaal, of hoe ja. noem je zo'n ding? Ja, uh, een, een groeibaal of een kweekpakket. Een kweekpakket mm -hmm. gemaakt, zodat dat mensen gewoon ook thuis uh, paddenstoelen kunnen kweken. ja. En Zijn dat dan gewoon uh, huistuin- en uh, keukenchampions... of zit daar dan ook nog wel wat spannends tussen? Ik heb uh, vier uh, prachtige paddenstoelen geselecteerd... die makkelijk thuis op een prachtige schaal geteeld kunnen worden. En dat is de shiitake, dat is de koningssoesterswam, de grijsoesterswam... en dat goudkopje, de nameko. En dat zijn uh, allemaal paddenstoelen die ja, culinair heel erg interessant zijn. Je kan er ja. leuke dingen mee doen in de keuken. Mooie pasta's van maken of... En, en, want uiteindelijk heb je ook heel veel receptuur in je boek opgenomen. Ja. Uh, jij hebt, wat dat betreft, natuurlijk die, die, die paddenstoel van alle kanten onderzocht. Wat je ermee kunt. Ja, Wat oh. ik, heb, ik ben naar een restaurant gegaan, de Hunting Lodge in Roosendaal. Ik heb die chefkok bij de oren gepakt. En ik heb gezegd van, uh, Remco, zou jij wat met deze paddenstoelen kunnen doen? En dan uh, wil ik graag met jou een samenwerking aangaan. Ik sponsor jou het hele jaar uh, prachtige paddenstoelen. Als je voor mij wat mooie receptjes maakt, nou, dat heeft hij gedaan... En, uh, daar ben ik me ook dankbaar voor. En de meeste van, ze, van, de, van de recepten in mijn boek komen ook van zijn hand. Ja, en, en waar, waar ben je zelf dol op? Komen we dan toch bij, uh, bij risotto uit met uh, fungi? Nou, gisteren... Um, ben ik aangenaam verrast. Ik was toevallig bij Ron Blauw. Daar lever ik uh, ook wilde paddenstoelen aan. Een en die... chef-kok die een restaurant in Amsterdam uh, heeft ja, op dit moment. Ja, en ik heb een granulaat, wat ik zelf maak, van porcini, van eenkoornse brood. En dat heb ik hem gegeven. En daarmee heeft hij eigenlijk een risotto gemaakt. Want je noemde het woord risotto. Zonder rijst. Oh. Ja, dat, dat, dat, maar het proefde exact als risotto. Het had structuur van de risotto. Nou, je was... gezicht gaat er, heel, klaar nee, ik er helemaal grimme. van op. Ja, dus het was echt, erg lekker. Ik, ben echt, ja, ik was echt flabbergasted. Ja. Als je, dan iets, zoiets, weet je, je komt er zelf niet op. Dus ik vind het altijd leuk om uh, verschillende mensen te laten koken met paddenstoelen. Want ze doen toch altijd iets anders met zo'n paddenstoel dan dat je zelf bent. Je zit snel in het stramien van een kiesje. Ja. Een risotto en een uh, pastaatje. Zoals dus je het vroeger ook altijd in de vegetarische keuken tegenkwam. Precies. precies. Ja. Op de omhoor zullen ook veel zullen groeien. Wij gaan uh, naar de reportage. Ja, want uh, onze, onze mobiele man Chris Bijma die, uh, ja, ja. die heeft de start van het uh, studiejaar uh, beleefd. En wel in de Mensa. Wie kent het niet? De Mensa, je kunt voor weinig geld eten. Vroeger was dat nooit zo lekker. Maar ik geloof dat de tijden echt zijn veranderd. Je hebt s ochtends een afspraak met de chefkok Koen Ramakers. Hij bereidt een gerecht. Wat ben je nu aan het maken? Dit zijn kokonfilets. Uh, daar gaat uh, salie tussen uh, zongedroogde tomaten. Die gaan dan de oven in op lage temperatuur. En daar hebben we er vandaag 130 van. En die gaan vanavond uh, voor het diner. Dan komt er kooskoos bij en dan kunnen ze kiezen vanavond uit gemengde groenten of broccoli. Koen leidt je rond in het zelfbedieningsrestaurant. Je denkt terug aan vroeger. Toen waren er geen eilanden. Kijk, dat is een soepeiland. Nou ja, de frisdranken. En we hebben eiland Dit is ook leuk om te vertellen. Dit maken wij ook allemaal zelf. Allemaal salades, ja. Maar dan combineren we dus, omdat we ook een klein budget hebben... dus voor zo'n bakje hoeven ze maar 1,75 te betalen of een wokbakje als die dicht kan. dan maken we zelfgemaakte aardappelsalade, couscous salade. Maar dan combineren we diepvries met uh, vers. Dus dit is broccoli salade, broccoli komt wel uit de vriezer. Maar omdat als je die heel kort blancheert, koud spoelt... krijg je hetzelfde gevoel alsof het verse broccoli is. En dan gaan we toch allemaal straks naartoe, omdat die, die, die, die, iedereen wil duurzaam. Dan ga je dit krijgen. Dit wordt geoogst op het moment dat het goedkoopst is dat het meester er is. Wordt ingevroren. En je kan het hele jaar krijgen. Je vindt het knap dat hij iedere dag drie verschillende gerechten presenteert. En zonder korting is dat nooit duurder dan 6,39 euro. Maar je weet het wel uit ervaring. Je weet dat je rond de 10 euro per kilo het vis zit. Dat je dan 100, 120 gram geeft. Maar dan doet er iets van groente of spinazie onder dat weer meer lijkt. Dus je maakt alles groter, dus je, het dure bestandsdeel... dat probeer je zo klein mogelijk te houden, wel schappelijk. Maar eromheen geven we dan meer. Dus krijgen we ons een volle schep bijna 150, 200 gram groenten. Dat is best veel. Je denkt aan alle moeders die deze reportage horen... en later tegen hun zoon zeggen... de Mensa. Eet je wel eens bij de Mensa? En Koen, wat vindt Koen nou echt leuk om te maken? Wat ik wel leuk vind, is dat we wel eens pizza alle minuut maken. Dus kunnen mensen gewoon dus zelf hun pizza... en die gaat dan in de oven, dat is wel... We hebben hier gierols geprobeerd van zo'n uh, zo braadpaal, maar dat is niet gelukt. Daar gaat het in één keer zo hard voor, dat, dat houden we niet bij. Dus we kunnen er niet een hele show van maken. Het is niet uiteten, het is hier eten. Hees gemakkelijk. Alsjeblieft. Mag ik jullie wat vragen? Kan je hier vaker eten? Ja, we komen hier vaker eten. En waarom? Omdat het uh, wel lekker is en uh, gezond. En uh, snel. Dicht uh, in de buurt. Uh, ik weet het niet. Als je uh, klaar bent met college. Het is goed eten wel. Wel prima. Ja, chef. Je ziet dat na al die jaren nog steeds zogenaamde paradijsvogels neerstrijken in het restaurant. Ik heb capaciteiten over boeken, postzegels, economie, voetbal. Ik ben voetbalkenner en eigenlijk ook voetbaldeskundige. Oké, okay, maar u moet wel... Maar wacht even, wat wilt u... Uh, ja, ik wil weten hoe u, wat u van u het eten vindt. Komt u voorbij me zitten? Ja. Is dat mogelijk? Krijn ja. Even, ja. Zal ik zal even afrekenen. Loop eventjes mee. Ah, ja. Je denkt, je kopje koffie hier, ook. want uh, thuis eten in je eentje, meneer, thuis in je eentje eten is niet leuk. Maar ik kom hier wel met plezier. Oké. Okay. Uh, ik wil je nog wat vertellen. Er zijn eigenlijk te weinig eetgelegenheden waar je kunt eten. Goed koken. Vroeger had je de gaalkeuken, 1870, in de Spuisstraat en dat hebben ze allemaal. Je hoort nog heel open. wat verhalen, maar uiteindelijk komt er een conclusie. Voor mij is dit de beste keuken voor de beste prijs. Ja, het grappige is dat als er dus mensen per ongeluk naar binnen lopen, zoals uh, toeristen, die, krijgen dan, uh, die komen binnen en we denken, zo, dat is ook een groot restaurant. En dan komen ze voor 20 euro komen ze bij de kast en gaan ze hier zitten en weten echt niet wat er gebeurt. Maar dat lijkt me ook zo mooi dat je bijvoorbeeld in Barcelona komt en je gaat eten met, je loopt met z'n vieren binnen, je gaat in een hele grote hal zitten en je bent 20 euro kwijt. Waar kan dat nog? En dan heb je eten, drinken en, en, en genoeg. Even ter geruststelling, Chris bij, maar Hij heeft gewoon nog drie uur met de man zitten eten en drinken. En het is een hele gezellige, warme avond geworden daar in de Mensa. Uh, we krijgen een vraag binnen van Susanne Ruiten. Zij schrijft... Goedenavond, ik ben gek op paddenstoelen. En als Zwitserse doe ik niets liever dan op jacht van onder andere eekhoornsbrood, Maar ik dacht dat het niet toegestaan is in Nederland paddenstoelen te plukken in de bossen. Hoe zit dat precies? Edwin Flores. Nou, heel simpel... Het mag, mits je toestemming hebt van de eigenaar. Dus als je bijvoorbeeld nu naar de Olmenhorst gaat... om je appeltjes te plukken, je 2, 3, 4 kilo... om je eigen appeltaart te maken of appelmoes of wat dan ook. En je vraagt aan... Uh, meneer Olmenhorst. Meneer Olmenhorst. Van Gossi, ik zie daar wat leuke champignons of een boleet. Mag je die plukken? Wat en zegt hij... meneer Olmenhorst dan? Dan kijk ik wel eerst even in de ogen van degene. Maar ik bedoel, nee, de, zo hoort het te gaan, denk ik. Dan zeg ik... Als ik die persoon sympathiek vind, waarschijnlijk ja. ja. Maar wil wel een deel van de oost. Ja. <laughs> Want ik ben er zelf dacht ook gek ik, op. Ja, dus antwoord, antwoord op de vraag: ja. Mits je goedkeuring hebt van. Um, de beheerder of de eigenaar, mag je gewoon overal paddenstoelen plukken. Nou, ik denk dat Susanna daar heel tevreden mee is. Jullie zijn eigenlijk met de mond vol aan praten. En dat is volkomen terecht, want er zijn drie stukken appeltaart geserveerd... door Jona Freud, onze kookboekenfanatie, elke maand weer... drie recepten naast elkaar legt van één gerecht. Vandaag dus appeltaart. Hollandse appeltaart. Hollandse appeltaart. Wat is het kenmerk van... Hollandse appeltaart, nou, dat er, uh, nou, zoals uh, in eigenlijk bij alle recepten of in heel veel boeken staat... de echte appeltaart bestaat niet als het over de Hollandse appeltaart gaat. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen recept. Bedoel, uh, iedere moeder, oma, tegenwoordig opa's, vaders hebben hun eigen appeltaartrecept. En vinden ook bijna altijd dat zij zelf de allerlekkerste appeltaart pakken. Ja. Hm. Dus dat is prettig. Maar uh, in al die uh, uh, boeken en die recepten staat dus de echte appeltaart bestaat niet. Dat uh, blijkt ook als je de receptuur gaat lezen. Want er zitten overal andere dingen in. Er zijn natuurlijk een aantal standaarden. Er zitten in het deeg zit bloem, uh, boter en suiker. Ja. Sowieso. Snufje zout zei je net. Ik, nou, dat zit dus niet in alle recepten. Ik denk dat het essentieel is. Ja? Bij iedere deegsoort die je maakt. Dat er een heel klein beetje zout in gaat. Dus echt als smaakversterker is dat... Uh, dan zit er bij sommige, uh, bij de meeste in de appeltaart deeg zit er ook ei in een beetje. En als je het wat luxer gaat maken, zit er een gerast schil van citroen in. Of uh, uh, wat uh, bakpoeder zit er nog bij. Maar dat is allemaal niet echt nodig. Goed. En dan heb je natuurlijk de appel zelf. De appel zelf, vrij essentieel. Floor De Klerk, welke appel zou jij voor de appeltaart gebruiken? Nou ja, dat heb ik dus net al uh, uitvoerig de loftrompet gestoken op die appels met karakter... zoals Topaz ja. en Santana alle twee zijn. Die je zou je ook in de taart Ja, maar goed, als je dan... Ja, die zijn daar ook super voor. Die zijn er werkelijk goed voor. Maar ook de standaard uh, gangbare Elstar geeft een prima appeltaart. En een goud er um, Ook die Jonagold geeft een prima appeltaart... Ja. maar dan meer in technische zin. Qua smaak is die dus duidelijk dan weer vlakker. Dat kan je bedoeling zijn... Ja, want heel veel appeltaart, dat zie ik ook hier op mijn bordje, worden eigenlijk vooral bepaald door de aanvullende ingrediënten. Want ja. je noemde nog niet de rozijnen en de kaneel. Uh, en de noten nee, dat niet is dus vreven. voor de, kuren, ja. de ja. Nu op. Ja, dan kan je nog van alles. Maar goed, doen. Ja. de smaak wordt toch hoe je het ook went of wel... Wilt u dit dan... even doorgeven aan die meneer daar? Ja, ja, een stukje welke... appel. Want ik ben dus gisteren uh, appels gaan halen. Ik zeg: ik wil appels voor de appeltaart, zeg ik tegen de groenteman. En ik krijg dit mee, maar hij wist ook niet wat het was. Hij wist niet welke appel dit. Uh... Hij wist niet welke appel het was. Ja, maar het ligt een beetje aan de groenteman, denk ik. Ja. Um, ik maar... was op de boerenmarkt. Maar goed, in ieder geval, dan krijg je dus de vulling inderdaad. Want de vulling is vrij essentieel. Gaat het over wat gaat er allemaal in? Dan heb je dus appels, sowieso. Ja. Suiker, een beetje. Ja. Kaneel, essentieel. En dan kan je rozijnen, krenten, noten, walnoten, amandelen. Uh, nou, help nou, mij denken. Mijn vriendin Marisse die is eigenlijk uh, koningin. Die maakt de meeste lekkere oh, appeltaart. Maar dat heeft, dat heeft iedereen mm. last van in dit land, hè? En ah, zij, ah. Uh, nou ja, ze heeft er geen last van. Uh, ze kan het ook bewijzen. <laughs> ja. En zij doet er altijd hazelnoten en walnoten in. Ja. En een, een lik-sham. Nou, Kijk, ook maar dat maar dan... zo heeft iedereen zijn eigen waarheid. Daar komt het dan, ja. dan ja. gewoon op je je neer. Ja. De... Ja, maar er zijn wel Alex een paar boven... universele waarheden. En die ja. zitten inderdaad vooral aan in de basis. En je ja. noemde het, maar het mag best nog even herbenoemd worden. Voor wat betreft waarmee maak je dat deeg. Ik gebruik alsjeblieft echte boter. Ja, dat geen maakt margarine. Zo'n god, allemaal te groot verschil. <laughs> ja, dat is echt want, want de helft van Nederland maakt het op zijn minst nog wel met gewone margarine. Denk ik toch, of niet? De helft, ik vrees, een groter gedeelte, ben ik bang. Maar dat is zo zonde. Ik bedoel, dan ga, dan ga je de basis helemaal. Ja, ga je helemaal, op, ga je ja, helemaal ja. fout. Maar wat ik dus eigenlijk nog even aan de, aan de kaak wilde stellen, ja. is uh, waarom al die extra luxe producten. Een, als je een appeltaart gewoon tot de kern terug, naar de kern terugbrengt, een goede appel en een goede, uh, uh, goed deeg, ja. dan heb je toch een fantastische appeltaart? Ja, dan heb je ook verder niet zoveel nodig. Toch helemaal niet Ik ben ook meest dol op een appeltaart zonder op? alle eindlaken. Goed, is, wat is, is de taart Tatin, dat, uh, dat is toch een prachtige... Het is appel. geen ja. Hollandse is appeltaart, dan gaan we over andere appeltaarten nou, praten. Dat, dat doen we een andere met, keer. De, ja, precies, de volgende keer. Even, welke, welke heb je gebakken? Ik uit heb welke... er drie gemaakt. Ik heb er eentje gemaakt uit het boek zelf gebakken van mevrouw Kaitri Pagrachandra. Dat is een vrouw die ooit als eerste in Amerika, een Amerikaanse vrouw, getrouwd met een Nederlander woont sinds kort, heb ik gehoord, weer in Nederland... maar altijd in Amerika groot geworden... en heeft als eerste ooit een boek geschreven... Windmills in my oven. Oftewel een Engelstalig boek over de Nederlandse gebak. Mm -hmm. ja. En Dat ze heeft leuk. nu een boek gemaakt, gebak in het is in Nederland uitgekomen met... Uh, met de Hollandse appeltaart uh, Die staat er onder andere ja. in. Er zijn ja. allerlei baksels Welke is dat hier op tafel? Kan je er dat even is, iets over zeggen? Dat wat, is uh, deze. Wat ja, is ik ook vind het ontzettend mooi. Het is de meest rijke. Het recept is het meest rijke van allemaal. Daar zit dus inderdaad en citroen en rozijnen en krenten in. En kaneel wat er sowieso in moet. Het meest rijke van allemaal. Het ziet er hebben. ook heel mooi uit. Wat zei je? Ook het Likje Jam? Maar, uh... Nee, geen Likje jam. Ik heb geprobeerd naar drie recepten te zoeken die het meest op elkaar leken. Okay. Ja, dan hebben wij sinds gisteren twee appeltaartenboeken in uh, Nederland op de markt. Er is een klein boekje, dat is er al heel lang. Dat heet Appeltaart. Dat is van uh, Jasmin en Anna Isa Brugner. De Jasmin Schultz moet ik zeggen en Anna Isa Brugner. Dat is er al een tijdje. Ontzettend leuk idee. Ooit weet ik nog toen het uitkwam twee jaar geleden. He, he, was, vroeger was het er wel. Weer is een boekje over appeltaarten. En zij hebben, behalve dat er dus het begin al van, nou, de echte appeltaart bestaat niet. Want iedereen heeft zijn eigen uh, manier van appeltaart uh, maken. Hebben ze een soort basisrecept gegeven. Dat heb ik nu hiervoor genomen. En dan hebben zij variaties gegeven die je daarop kan aanbrengen. En de variaties, het enige wat ik heb genomen, is de rozijnen. Omdat dat ook in die andere zat. Ja. Zodat het een beetje op elkaar ging lijken. Nou, voor mij zijn dat meteen de winnaars, hoor. Het is maar uitgeven, dus... Uh... Ja, nee, nee, nee, wacht, dat vind ik al helemaal top. En Zo de derde... ja, doen wij dat dus niet bij Manjare. Dan is er dus gisteren, van de persen gerold ongeveer, ja. het nieuwe boek Appeltaart van Janneke Filippi. Dat is uh, ook een Nederlandse auteur. Ook een Nederlands in Nederland gemaakt boek. En uh, die heeft ook de klassieke Hollandse Appeltaart. Begint ook van, ja, daar is natuurlijk ontzettend veel in mogelijk... Eigenlijk bestaat het niet, de appeltaart, de Hollands appeltaart. Ja. En dat is het derde recept, uh, waarin uh, een heel standaard recept. Bloem, suiker, boter, eieren, moesappels, uh, kaneel en rozijnen. Ja, dat klinkt dat is het. Lijkt het meest op dat van mijn oma, zullen ja, uh, uh, uh, we zeggen. Gaan... Dat is echt een super klassiek recept. We hebben ze alle drie geproefd. Ja. Ik heb ze natuurlijk uh, sowieso alle drie geproefd. De mannen hebben echt al een heel bord bijna. ik op Maar weet je nou welke wat was dan? Uh, ja, die platte middelste, die, ja. dat was de middelste. Ja. En, uh, en welke vond je het lekkerst? Heel eerlijk, de linkse, deze. Ja, dat is volgens mij die van de Amerikaanse mevrouw dan. Ja. De, dat ja. is de Amerikaanse. Dat is de Amerikaanse. Die is, Amerikaanse. Die is, dat is, die is uh, inderdaad uh, het rijkste in ingrediënten. Die, die, ja. die is ook uh, het lekkerst. Die net weer in Nederland ja. woont. Ja, die vind ik gewoon maar veel ik vind de juist de de de die, die derde, die? die vind ik het meest authentieke ja. appeltaart. En is de derde dat is Janneke Filippi. Dat is Janneke dat Filippi. Dat is dat boek wat dat net gren is. Echt. is. Ja. Volgens mij is dat ook de meest ja. hollandse. Meneer Olmenhorst vindt dat de lekkerste eigenlijk. Kan je uitleggen waarom? Um, eigenlijk om datgene wat je zelf zei. Hij is het meest puur appeltaart. Mm -hmm. Met wel een klein beetje garnering, hè? Met een paar rozijntjes, een klein beetje kaneel. Maar vooral met ook naar mijn beleving de meest Goede bodem en korst. Ja. En ik bedoel, in het eerste stukje waren jullie het, die zo. Mm. hingen aan de korst. <laughs> ja. Maar het is inderdaad super belangrijk dat die. Dat, de die de ja. die maken, dat die een goede die bijt die heeft. die En die vind smaak. ik het mooiste de, de, de eruit komen wat dat betreft. Ja, en denk, je, denk jij daar ook eigenlijk zo over? Ja, ik denk er ook zo over. Ik vind die van, uh, vanuit het boek zelf gebakken van mevrouw Pajkerak... vind ik uh, een ontzettend lekkere taart. Super, heerlijk, Hij is, uh, Maar die is veel rijker, wat ik al zei, veel rijker aan ingrediënten. Ook wel, uh, ik vind hem erg goed van smaak, maar het meest in de buurt... komt die uit het uh, nieuwste appeltaartenboek van mevrouw Filippi. Ja. Nou zit jij hier een beetje bij, uh, Edwin. En nu denk je van ja, ik vond nou net die andere het lekkerste. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Ja. En niet alleen maar omdat het dezelfde uh, uitgever is. Nee, het is nee. helemaal niet. Is, dat is is is het is niet eens dezelfde uitgever. Dat is helemaal niet waar. Nee, hij, hij vond hem wel het lekkerst. Oh, hij vindt hij ook. Het alleen lekkers. daarvoor ging hij roepen dat die, die ene het lekkerst ja, moest dat precies, Ja, dat is wat ja. ik precies. Dat is wat ik zei. Ja. Maar met die dikke korst en die goede vulling, dat vond ik. Uh... Daar gaat iedereen ja. voor. Zal ik nog even over mijn appelschil af nee, hebben? En, maar dan weer even terug. Ik bedoel, goddank zijn er die verschillende kookboeken met ja, zoveel verschillende recepten. Want dat is nou net het mooie. Je kunt zo oneindig variëren. En laten we eerlijk zijn... juist in de variatie zit de lol. Exact. Dus nu even... in die strikte vergelijking zeg ik... Ja, ga, ben ik toch een beetje een purist... en kies ik voor die... Uh, die, die ik net benoemde met die prachtige strakke bodem. Ja. Maar inderdaad als beleving... Is die, van, uh... is die van die Amerikaanse? Okay, maar ja, mevrouw, toch wel het spannendst? Precies. Die is het spannendst en die andere is het klassiekst. We krijgen nog even een omgekeerde appeltaartrecept. Krijgen ja. we binnen van een luisteraar? In mijn familie bakken we namelijk de appeltaart ondersteboven. Schrijft happy of happy bongers. Je bedekt eerst de bodem met bruine suiker. Dan blokjes echte boter. Dan uh, bedek je het suiker met in stukken gesneden appel. Ik ja, gebruik meestal Yona beetje... Gold. Mm. Maar soms ook Elstar. Eventueel gecombineerd met peer en rozijnen. Dan dek je de boel af met standaard. Standaard cakedeeg, dat is echt iets heel nieuws voor mij. Nee. Ruim een uurtje in de oven, klaar is Kees. En het effect is dat hij lekker een beetje vochtig is en zoet door de gesmolten suiker. En het is anders echt... dan de meeste ja. standaard appeltaart. Met dank aan mijn moeder. Maar van wie zij het recept heeft, weet ik helaas niet. Nou, dan... In het nieuwste appeltaartboek staan 70 appeltaartrecepten. Het is echt niet zo dat we er met één recept zijn, jongens. In dat nieuwe boek van Jan, uh, Janneke Filippi staan 70 verschillende appeltaartrecepten. Maar even onder ons, hè? niemand luistert mee. <laughs> We vinden toch allemaal de appeltaart van onze moeder het lekkerste? Nee. nee. Nee, ik... oh, is dit, nee. Wat is dit, present? wat nee, is dit, Nee, maar er zijn gedacht? zoveel verschillende appeltaarten. En soms, ja, ik, ik kan ook uh, een, een, een inderdaad een tarte met warme Houd. vanillesaus. Nou, jongens, wat is dat lekker. Nee, ik, we krijgen nog een mailtje binnen. <laughs> uh, dit is een mailtje van... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, Herman. Herman Spinoff. Koningin Juliana, de moeder van Beatrix... verzamelde steeds paddenstoelen in de tuin van Paleis Soesdijk... en gaf haar mandje dan aan de kok van het paleis. Maak er maar een lekker gerecht van, zei ze er dan bij. De kok vertrouwde dat niet. Misschien zitten er wel giftige paddenstoelen tussen. En er is toen een grondig onderzoek gedaan in de tuin van Soesdijk... om te bepalen of er ook giftige rassen in de tuin groeien. Rassen nog wel. Ja, dat staat hier. Bleek niet het geval. Geen fictie-echt verhaal. Nu ze weet hoe uh, Bernard heeft huisgehaald had ze misschien toch wel graag een giftig ras in die tuin willen <laughs> hebben. Maar dit geheel terzijde. En ook geheel voor mijn eigen rekening. Mensen, we zijn aan het eind van deze uitzending gekomen. Leuk dat jullie er waren. Wij gaan gewoon nog een uur taart eten en appels eten. helemaal en... goed. Hartstikke leuk dat jullie er waren. komt ook nog in Arnhem hè? iets met paddenstoelen en de bos. Maar Daar mag ik nu niet meer over praten. Helaas. We uh, ja, uh, uh, uh, zetten het op uh, de site. We zetten het op de site. Oké, okay, helemaal doen. goed. 7 oktober zijn we er weer. En zometeen achter uh, Jacob Gelddekker in uh, twee dingen. Tot volgende maand. NTR Opium, het cultuurmagazin van Radio 1, is er dit weekend twee keer. Zaterdagmiddag om half drie met onder andere Victor Reinier over Millennium, het hoorspel... Ted Brands over 50 jaar nationale Ballet en live muziek van Tika. Zondagavond om negen uur in Opium, live de winnaars van de belangrijkste toneelprijzen van Nederland... de Theodor en de louis -Door. Opium, morgen om half drie, zondagavond om negen uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.